In de afgelopen zeven maanden heeft de NAVO 9600 aanvallen tegen troepen van kolonel Gaddafi uitgevoerd, waarbij zo'n duizend tanks en andere legervoertuigen in Libië zijn vernietigd. Abdulrahim al kib is benoemd tot premier van Libië. Hij volgt Mahmoud Jibril op, die het land leidde sinds kolonel Gaddafi werd verdreven. De ambtstermijn van al kib loopt tot de parlementsverkiezingen in Libië, die binnen acht maanden moeten worden gehouden. Op de IJssel bij Zutphen ligt een groot Duits binnenvaartschip Klem. Het schip zit vast tussen de pijlen van een brug en een andere boot. De schipper wilde onder de brug doorgaan, toen bleek dat het water te laag stond. Daarop probeerde hij terug te varen, maar toen kwam het schip dwars te liggen. Twee sleepboten proberen het schip vannacht vlot te trekken. Het scheepvaartverkeer op de IJssel bij Zutphen is voorlopig gestremd.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 aan, alleen ik blijf onderweg als de laatste toon is uitgeklonken. en het instrument is weggelegd, dan blijf ik zoeken naar die klanken waarmee alles wordt gezegd. Het gaat van sliedrecht tot wennen.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 Got my soldiers capturing me, hold the hostage when I hear that beat. I won't take these shots.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 for Jesus. The Archbishop who's a peaceful man. Together say that the freedom fighters will